Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse studenten aan de Avans Plus Hogeschool... krijgen geen verblijfsvergunning meer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst... heeft de internationale erkenning van de opleiding ingetrokken. De aanleiding is oneenigheid over een mislukt werk-leertraject van verpleegkundestudenten uit Indonesië. Volgens de IND lijkt dat traject op werving van goedkope arbeidskrachten. Onlangs klaagden 64 Indonesische studenten dat ze in Nederland worden uitgebuit en onderbetaald. En plus is het er niet mee eens dat de internationale erkenning wordt ingetrokken. De opleiding denkt na over juridische stappen tegen de IND. Rusland en Oekraïne ruziën over de afgesproken ruil van gevangenen. Deze week spraken ze in Turkije af dat ze ruim duizend gewonde of ernstig zieke krijgsgevangenen zouden uitwisselen. De afspraak ging ook over de ruil van krijgsgevangenen jonger dan 25. Verder zouden lichamen van duizenden gesneuvelde militairen worden teruggegeven. Maar volgens Rusland kwam de Oekraïnse delegatie vandaag niet opdagen op de afgesproken plek. Oekraïne zegt dat de ruil nog wordt voorbereid. en dat er nog helemaal geen datum was afgesproken. De organisatie van de Europa Run betaalt de komende tien jaar. de vervanging van alle wensambulances. en bijbehorende brankaars in Nederland. Dat heeft de organisatie van de jaarlijkse sponsor Estafette Loop bekendgemaakt. vlak voor de start van dit jaar. Bij de wensambulance kunnen ernstig zieke mensen. een laatste wens in vervulling laten gaan. Volgens de Europa Run directeur zijn de kosten ongeveer 7 miljoen euro. En daarmee is het de grootste donatie ooit. De 34 e editie van de Europa Run ging vanochtend van start in Enschede en in Noord-Frankrijk. De finish is maandag in Rotterdam. En het weer af en toe zon ook velle buien met kans op onweer. Het is 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Way too short, to work is hard. It's Tuesday, and I'm stuck here on the highway. Thank God it's Wednesday, we cut the weekend too. Thursday's kind of rough, but I'll make it through. Friday afternoon, I feel it. Cold. Vanmiddag tussen 2 zetten we de Redders aan Zee in het zonnetje. En uh, ja, dat doen we met uh, inderdaad drie uur lang radio over het uh, werk en dergelijke van uh, de Redders aan Zee. En ik heb uh, zo'n uh, strandveilige app, uh, heb ik uh, inmiddels op mijn telefoon. Ja, ja. En uh, dat is iets van, uh, van de racebrigades. Zie je dat op uh, Bloemendaal, op uh, Zandvoort Noord en Zandvoort Zuid. momenteel uh, bezetting aanwezig is. Dat ja. staat in de app, dat kan je er allemaal in uh, vinden. No, no. In de app uh, Strandveilig. Doen jullie als KNRM uh, ook iets uh, met uh, die app of is dat een, uh, helemaal een project van de Reddingsbrigades? Het is uh, eerder een project van de reddingsbegades waarin de uh, bladgas, zeg maar kan zien of er actieve strandbewaking op dat moment aanwezig is. Alleen indien uh, in de calamiteiten zijn zal de KNRM eventueel de reddingsbrigade ondersteunen in een... Uh, Calumiteit. Ja, want jullie worden altijd uh, opgeroepen of ben je gewoon uh, continu aanwezig uh, op uh, de post? Uh, laat ik zo zeggen, ons gebouw is bijna voor 95% van de tijd uh, onbemand. Uh, doen we ons ding, uh, of weekend vieren of uh, thuis werken, zeg maar. En uh, indien een calamiteit is, komen we opdraven. Uh, Oké, okay, logisch, toch? Dat is wel makkelijk, hè? Ja, dat is gewoon via de pager worden jullie gealarmeerd uh, ja, via correct, de meldkamer, of door de meldkamer, of door de kustwacht uh, gealarmeerd. Ja, ja, ja, ja, ja. Even, uh, Jan Willem, even naar die. Uh, uh, die parken met die... Uh, god, kan ik... Wind. windmolenparken, sorry. Ja. Ja, ja. Uh, dat is toch wel een bijzonder verhaal geworden. Vroeger we, had je die, die natuurlijk niet. Um, want sinds wanneer zijn die uh, windmolenparken er eigenlijk? Dat is ook alweer? Hoe lang? Nou, het gaat al uh, denk ik uh, bijna tien jaar. Ja, dat ja. ze uh, er al staan. Alleen, volgens mij, afgelopen twee jaar zijn er nog... Uh, zeg maar windmolens uh, ervoor geplaatst in nog groter zijn en uh, hoger. Vindt er dus nog steeds uitbreiding plaats? Uh. En hoeveel hebben jullie er last van als KNRM? Of, of uh, juist niet? Uh, we kunnen er last van krijgen. Volgens mij anderhalf jaar geleden... was een uh, grote kustvaarder uh, op drift geraakt. En uh, toen was die, geloof ik uh, uh, had hij... ...enkele uh, uh, uh, platforms van uh, windmolens... Uh, ...die nog geplaatst moesten worden geraakt, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. Uh, uh, uh, wij hebben er persoonlijk geen last van. Maar ja, soms moeten we mensen redden. De wat de zit er genoeg? Wat... Die er wel last van hebben. Ja. <laughs> Sorry, het laatste. Soms uh, moeten we mensen redden van een uh, kustvaarder... Uh, ...die uh, in een probleem... Uh, ja. ja geraakt, zeg maar. Dus want uh, in, in, theoretisch is het zo dat je na 3,5 uur varen kan je nog ergens komen en dan hey, kan je iemand van boord halen. Want dat doen jullie hè? Bij, toch bij, als iemand ziek is of, of anderszins. Ja, er zal een, door de kustwacht met name een keuze worden gemaakt. Hoe uh, wordt iemand van boord afgehaald? Via een helikopter is dat niet mogelijk, dan zal het via een reddingboot uh, uh, gedaan worden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, nou ja, maar een zeven uur varen, dat is uh, toch wel. Je bent een dag onderweg. Uh, heb jij ja. eigenlijk wel eten en drinken bij Jan? Uh, Wij hebben een uh, notenproviant uh, aan eten en drinken bij oh. ons. Ja. Voor... We hebben geen luxe, maar uh, we hebben wat uh, water, cola en uh, marsensnickers. Uh, <laughs> en, uh, je lijkt de brandweer wel, die, uh, die teert er ook op. Uh, maar hoe, voor, voor hoeveel mensen? Hoeveel mensen heb je op de boot? Um, we hebben vier, stoeltjes, uh, vier stoelen aan boord. Dus met heel slecht weer gaan we maar met vier uh, mensen op pad. En hoe beter het is hoe meer handjes ik uh, graag meeneem. Ja ja ja, ja, ja, ja. Hoe word je nou eigenlijk schipper op een, uh, van zo'n reddingsboot? Want dat lijkt me toch wel geen uh, sinecure. Uh. Uh, voor mij is het begonnen dat ik uh, toen de tijd uh, uh, werkte op Zandvoort. Uh, beschikbaar was. Uh, uh, en... Blijkbaar zagen ze mij dat ik schipper kon worden en oh. zijn. Dus, uh, toen is mij gevraagd, uh, wil je in eerste instantie plaatsvervangend schipper worden in 2003. In 2006 ben ik schipper geworden in Zandvoort. Oh, Oké, okay. Maar kon je al een boot besturen? Ben je, ben je... Voordat ik bij de KNREM uh, kwam, uh, had ik uh, gewoon uh, mijn AMB-diploma. Uh, <laughs> ik had weinig met water, alleen ik uh, werkte toen een tijd voor gemeente Zandvoort. En toen een tijd door mijn buurman gevraagd om uh, bij de KNRM te komen. Ach ja, zo is mogelijk. En nu ben je de, de hoofdschipper. Dus. Ik ben een van de radertjes die, die het uh, allemaal mogelijk maakt om uh, mensen in dieren te redden. Ja, ja, ja, ja mooi. Jurik, ik ga even terug naar jou en naar de opening. Um, je, zei, je hield een toespraak en je zei van, uh, uh, zoiets van niet alleen een uh, nieuw gebouw is er, maar we gaan ook naar een nieuw tijdperk. Wat bedoelde je daarmee? Uh, ja, dat klopt. Nou ja, ik denk dat er meer en meer bewustzijn komt op, uh, op het feit dat we ook goed voor de aarde moeten zorgen. Uh, dus daarmee, uh, daarom hebben we ook gekozen voor uh, het leggen van 52 zonnepanelen op ons, uh, op ons dak. 52, hè? ja. Um... Uh, dus de bedoeling is ook om daarmee volledig energie neutraal te kunnen draaien. Hmm. Uh, en onze uh, Challenger, dus de tractor die de, de bootwagen voorttrekt, uh, en de KHV, die rijden allebei op uh, HVO 100. Uh, Wat is dat? Uh, dat is een soort ja, biodiesel. Ja, een, een biodiesel ja, hmm. die uh, uh, 90% minder uitstoot. Oké. Okay. Dus uh, we zijn heel erg op de goede weg. Ja, ja. ja. Is dat een algehele trend binnen de KNR? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, en dat is ook uh, met, de, met de vlootvernieuwing... proberen ze dus ook zoveel mogelijk uh, duurzamere schepen uh, ja, te bouwen. Want ja, Jan-Willem, wat kost zo'n bootje? Uh, 1,4 miljoen. Alsjeblieft. Of je neem alleen gooit. Maar dan mag je wel je naam erop zetten. Een <laughs> <laughs> uh, beetje duur naambordje, maar oké. Okay, uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, ik was in... Nee, begin dit jaar liep ik toevallig over de boulevard. En toen hadden jullie een uitdruk. En, en dat zag ik gelijk. Ik denk, dit is geen oefening. Want ik zag allemaal strakke kopjes. Uh, geen paniek, maar wel gewoon geconcentreerd. Is, is dat echt, Jan-Willem, een, een knop die om wordt gezet als, als de page gaat? Dat... Uh, je zou moeten. Je, uh, soms krijg je hele gebrekkige informatie. Van personen in problemen. Ja, wat moet je daar nou mee? Nee, en het kan heel divers zijn. Ooit kreeg ik in januari wel eens van een persoon in problemen. En toen ik de kusthoog belde, kreeg ik van... het was iemand overboord geslagen achter het windmolenpark. Dus soms is... Oh, ander verhaal. Dan ga je een heel andere insteek ook qua planning doen. Ja. En uh, uh, uh, bij de zee moet je gewoon altijd scherp zijn. Want anders word je uh, gewoon afgestraft door, uh, door de zee en door de golven. Dus uh, wat dat betreft moet je wel je koppie uh, erbij houden. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat kan ik me goed, goed voorstellen. Ehm, um, even kijken. En de KNRM. Uh, Jullie hebben foto's van de vrijwilligers en de, daar is ja, onderschrift uh, staat erbij. En bij een van jullie staat dan de KNRM. Is de schakel tussen de kustwacht en de reddingsbrigade. Hoe moeten we dat zien jullie? Uh, zeg maar in het zomerseizoen doet de uh, uh, uh, reddingsgade uh, preventief werk. Ja. Zeg maar, ik zeg altijd maar op een zomersdag zit ik met mijn gezin op het uh, terras. Uh, en de reddingsgade is preventief. Je mag niet tevoren, uh, ja. Uh, en uh, uh, wij komen in actie als uh, de peesje gaat. En dan uh, uh, start die actie vaak de renningvergadering op. Of het zandvoort is, Bloemendaal of Muiden of Noordwijk. En dan komt uh, de KNRM uh, uh, zeg maar ondersteunen met die actie. Nou. En die kustwacht, hè, die, die, die ligt nu eigenlijk onder vuur. Allerlei, uh, ze hebben slechte rapporten gekregen. Van, uh, dat ging over een brand op een schip. Dat is een, een tijdje geleden alweer. En dat dat allemaal miscommunicatie, het, het kwam allemaal te laat in, in actie. Um, hebben jullie daar ook last van? Uh, wij werken uh, best goed samen met de, uh, de kustwacht en met de rendingsschades. Maar uh, uh, met hele grote oefeningen en acties merk je vaak van uh, waar schort het vaak aan? Op het gebied van communicatie ja. moet je hele duidelijke strakke afspraken maken om ja. het uh, goed te laten verlopen. En jullie, dat is nou net jouw vakgebied, uh, communicatie? Ja, dat is net mijn vakgebied. En daar schuilen mensen, dus daar schuiven mensen heel veel onder. Oh ja. Ja. Oh. <laughs> <laughs> Zoals? Ja, ik denk dat wat Jan Willem bedoelt is, met name het marifoonverkeer en, uh, en de afspraken, inderdaad, over wie wanneer aan zet is. Ja. Uh, dat is niet de, niet de soort communicatie waar ik me mee bezig hou, maar. Uh, Hm. Klopt. En, en uh, is het nou ook lastig? Uh, merken jullie daar ook van? Ze zeggen ja, die, die kustwacht die valt onder drie ministeries. Um, is dat dan voor jullie ook zo? Of is het alleen voor de kustwacht? Uh? Ik denk met name voor de kustwacht. Uh, uh, ja. Die hebben te maken met allerlei uh, wensen vanuit de ministeries. En ook de geldstromen moeten bij de diverse ministeries vandaan komen. Wij Wijskaneren merken niks van, want kustwacht is voor ons één ding. Ja, ja, ja, ja. En nou ja, je zei het al, en de samenwerking dat gaat uh, redelijk soepel, soepel. Ja, wat dat betreft, uh, we communiceren uh, best wel snel en goed met de kustwacht. Uh, het kan altijd zijn, zijn dingen voor verbeteringen vatbaar En dat uh, proberen we iedere jaar maar steeds verder in te komen. Ja. Hoe zien jullie de ontwikkeling eigenlijk uh, met die windmolenparken? Wordt het eigenlijk moeilijker, het werk van een KNRM? Of uh, help, help, helpen die windmolenparken jullie een beetje? Ja, het dat je... is een beetje tweeledig, denk ik. Enerzijds wordt het natuurlijk makkelijker. Uh, omdat we vroeger uh, uh, kurkenreddingsvestjes hadden... roeiboten en, uh, <laughs> uh, en regenlaarzen, zeg ja. maar. Dus uh, de bemanning had het toen veel en veel zwaarder. En uh, hè, dat, was, uh, dat was een hele andere tijd. Um, nu kunnen we veel verder uitvaren. En hebben we inderdaad op zee te maken met hele andere, uh, ja, andere elementen. Waaronder uh, windmolenparken. Ja, want uh, liever... die zijn nog niet klaar. Daar worden er natuurlijk nog veel meer van bijgebouwd. Oh ja, voor, voor de Zandvoortskust. Dat durf ik niet te zeggen. Hm. Maar ik weet wel dat er nog veel meer in ontwikkeling zijn. Ja, ja, ja. Laatste vraag. Um, we hebben het vanmiddag over zeg maar 15 kilometer strand. Muiden tot en met uh, Zandvoort-Zuid. Uh, dat heeft onze volgende gast uitgerekend. Hoeveel, uh, om, hoeveel wateroppervlakte, zal ik maar zeggen. Uh, bestrijken jullie eigenlijk? Enig idee? Ik uh, zeg altijd maar: wij, ons werkgebied is. Tot en met Noordwijk. Tot en met de Muiden. Ja. Daar zitten de KNRM buurstations. Tot ver achter het Windmolenpark. Ja, en dat, de ene keer zijn we alleen maar onder de kant bezig. de andere keer verder op zee. Ja. En natuurlijk regelmatig ook nog wel met de collega's uit de Muiden en Noordwijk. Er wordt ook ja. samengewerkt met de andere KNRM stations in de ja, ja, ja. En daar oefenen we... Jaarlijks ook diverse keren mee om steeds makkelijker te kunnen communiceren met elkaar. En dan af en toe hangt er een hele grote helikopter boven je boot? Dat zijn leuke oefeningen met de kustwacht, ja. Ja, ja, ja. Hoe is het eigenlijk? Die, die, die maken naast een hoop herrie ook een heleboel wind, die helikopters. Is het dan moeilijk voor jou als schipper om die boot stabiel te houden? Uh, het is voor de helikopterpiloot veel lastiger dan voor een uh, uh, roerganger van een renningboot. Wij uh, moeten een vaste koers en vaart houden. En voor de rest doet de helikopter uh, alles, zeg maar. Oh, oké. Okay. Makkie. Nou ja... <lacht> uh... Een helikopter heeft graag dat een renningboot snel vaart. Dat is dan een helikopter makkelijker te besturen dan dus erg stil oh. bovenaan. Ja, ja, ja. ja. Kan je Want dan verbruikt hij ook veel meer brandstof, de dus zo'n helikopter. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, kijk hoeveel zaken er eigenlijk dan al niet meespelen. Maar je moet er wel voor getraind zijn om zo'n oefening mee te maken uh, aan Kamerimzijde in ieder geval. Ja, dat geloof ik graag. Oh, Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. En, uh, nee, veel ik heb zoek. nog één uh, korte vraag ja, oh, natuurlijk. aan uh, jullie. Nee. Ja. Maar, uh, hoe zit het uh, met het uh, aantal vrijwilligers? Hebben jullie nog mensen nodig bij de KNRM? Of je van nou, uh, we redden het zo eventjes. Wat een leuke vraag. We <lacht> hebben altijd mensen nodig. Ja, dat dacht ik. Ja. Daarom stel ik hem ook mensen eigenlijk. Zijn, ja, nee, absoluut. Mensen zijn altijd van harte welkom. Als ze als uh, opstapper dan wel als vrijwilliger aan de wal. Hè, redder aan de wal uh, willen uh, bijdragen. En uh, zeker. Ja, van harte welkom. En uh, kunnen ze nog uh, komen kijken bij jullie? Dat kan sowieso. Wij zijn er elke maandagavond en zaterdagochtend op de oneven weken. Uh, uh, dus dan uh, voel je vrij om even binnen te lopen. Van harte welkom. Zeker gaan doen. Hè? Leuk werk uh, bij de KNRM. Uh, Zeker, uh, een heel leuk werk. Het, uh, ik was helemaal onder de indruk van de boot en de trekker. Met name. Ik denk, uh, ik, ik zou wel op die trekker willen rijden. Oh ja. ja nee. <lacht> Want die, dat was ook... De, ja, dan werd ik toch weer even uit. Die, de, hoe, in hoeveel tijd ligt die boot eigenlijk in het water... Wij liggen binnen 15 minuten na een alarmering in het water. Ja, nou, kijk eens. Dat ja. zullen weinig mensen hier nadoen, denk ik. Want het is toch een hele operatie. Eh, die trekken met die boters. Eh. Ja, ja en hey, mensen moeten overal vandaan komen. Zeg maar. Die laten hun werk dan uh, uh, liggen en die uh, ja. uh, snellen zich naar de boot. Ja, en dat is ook nog wel een leuke om te melden. Is dat werkgevers... Uh, en daarvan is uh, uh, bijvoorbeeld de, de golfbaan, de Dunes, een hele go heel goed voorbeeld... Uh, er werken nu twee vrijwilligers van ons. Uh, maar voor werkgevers is het ook echt een... Uh, uh, het is het voor ons fijn als zij ons uh, daarbij ondersteunen. Uh, en dat ze daarvoor openstaan. Dus dat ze vrijwilligers uh, in dienst hebben... die ook uh, af en toe dus hun werk uit hun handen mogen laten vallen. En, uh, en naar, uh, naar het station kunnen komen met een alarmering. Ja. Dus uh, als, uh, ja, als je een organisatie hebt in Zandvoort... Dan, uh, en je bent bereid om uh, vrijwilligers dat te kunnen laten doen. Heel graag. Okay. Daar zijn we bij geholpen. Destoie Met deze dan de oproep. Ja. Ja. Dank jullie wel voor je komst. Graag gedaan. Ja, een pleitje, een beetje ja, betrekking hebben op uh, alles vanmiddag hier in de uitzending. Deze van de dijk en als het golft. Ja. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurste dagen. Als het golft, dan golft het goed Als het golft, dan golft het goed Niet te zuiten, niet te sturen Duur te dagen, duurt te duren Als het golft, dan golft het goed Op de mooiste zomeravond Bij de ondergaande zon in de hand het laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekeloos bestaan. Kan het in gaan waaien, ook al wil je er niet aan. Als het golft, dan golft. Ja, de wilde zee, hè? Ja. Nou, dan weten de Redders AC wel raad mij, hoor. Dus uh, dat is weer een gehele geruststelling. als het golft, dan golft het goed van de dijk. Wil je trouwens meekijken live in de studio van ZFM? Ga dan even naar reddingsbrigade bloemendaalnl slash zfmplayer en dan vind je het voor zelf. Dus reddingsbrigade bloemendaal slash of gewoon Kanaal 40 uh, Ziggo in de hele regio, Benno. Ja, en uh, nou ja, je bent uh, een enorme tv-carrière ga jij tegemoet, uh, Rob. En dat is, dat gunnetje van harte. Dus, uh, we hebben een nieuwe gast en dat is Bart van der Boom. Bart, uh, welkom uh, en ja, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, onder andere, ik zeg ook met nadruk onder andere... <lacht> uh, ben jij vrijwilliger bij de regelsbegaarde. Bloemen nou, hoe lang doe je dat, Bart? Uh, nou, daar ben ik ondertussen al een goede twaalf jaar... Aanwezig, okay. Om het zo netjes te zeggen. Ja. Uh, en aangezien eigenlijk de, nou, de zee heeft meer te bieden dan alleen het brandwerk van de reddingsbrigade, ja. Dus ben ik ook wel meer in de dieren gaan verdiepen. Hoe, hoe, hoe, hoe kwam dat? Uh, eigenlijk door uh, vriendschappen binnen de omgeving van uh, de zeehonden. Ik, ik ken een aantal mensen bij Ecomare op, op, op Texel. En die hebben mij nou op een gegeven moment gehad en dacht van... Joh, ze doen ook aan zeehondenwachters langs de kust. Dus naast vrijwilliger bij de brandweer ben je vrijwilliger bij de reddingsbrigade. Ben je ook vrijwilliger zeehondenwachter? Ja, ja dat is, is dat een officiële titel eigenlijk? Dat, dat is ook de officiële titel, ja. Oké, okay, wat leuk. Ja. ja. En, en maar hoe ziet dat er dan uit als je uh, bijvoorbeeld zeehondenwachter wil worden? Kan dat eigenlijk? Ja, uh, je ziet heel vaak bij de zeehondencentra's. Uh, je hebt uh, een in Stellendam, waar, waar ik dan het werk voor doe. Uh, die doen alles tot aan het Noordzeekanaal, hmm. uh, ten zuiden daarvan, ten noorden daarvan tot aan het uh, tot aan Texel. Het is allemaal voor Pieter Buren. Tessel heeft zelf zijn natuurlijk zijn opvangcentrum. Ja. Um, maar op het moment dat je daar een zeeonderwachter wil worden... Ze hebben eigenlijk ...doorlopend zijn ze er altijd wel naar op zoek. Oh ja. Ze zijn eigenlijk de handen en ogen van de opvangcentra langs de kust. Wat, wat moet je daarvoor leren en kennen? Ja, je komt daarvoor kom je in ieder geval een dag uh, op training uh, bij een van de opvangcentra's. Dan gaan ze je helemaal wijsmaken van joh, wat, uh, hoe zien de zeehonden eruit... Uh, ...hoe kan je ze onderscheiden kan je eventueel zien of het een mannetje of een vrouwtje is hmm. uh, en hoe ga je ermee werken op het strand. Want uiteindelijk blijven het wilde dieren ja. die in de basis gewoon lekker rustig hun eigen ding moeten kunnen doen langs de zee. Ah, Oké, okay, okay. ja dat is waar. Dus, uh, um, nou Rob, ik denk uh, even een plaatje en dan uh, gaan we het eens even dieper op in Ja, gaan we doen. En vandaar ook die zeehond net uh, op ja. televisie ik, ja, uh, oh, ja wat heeft dat te maken met de uitzending, maar nu is het helemaal ja. duidelijk. Straks zijn weer op de zaterdagmiddag bij ZFM. De C-uitzending. Die hoor je tot aan 5 uur vanmiddag. Kom op een keer 7 jaar. Last night I dreamt of San Diego. Even back to the 80's met Madonna. Hè, en La Isla Bonita. Laat toch heerlijke muziek. Ik ben wel een Madonna fan. In ieder geval van uh, oh, okay. de beginperiode van haar, uh, zeg maar. Ja, ja, Singles als ja. Like a Virgin en uh, Dress You Up en uh, noem maar op. Helemaal goed. Helemaal goed. Nou, gaan... we gaan uh, door naar de zeehonden. Ik zee. kreeg net uh, de vraag trouwens uh, waar dat uh, beeld uh, vandaan uh, komt... wat wij uh, op de televisie en de uh, livestream uh, laten zien... Uh, ja, nou dat is uh, Oog, hè, geloof ik. Uh, ja. Ja, ja, ja, Bart, wie is... weet daarvan. Die, die kent die Je kent die lokaal. Je bent er geweest, Bart. Ja, ja we zijn uh, vrij recent. Zijn we met een klein uh, clubje er even heen gegaan. Het is een uh, recent geopend uh, pand. Daar zit eigenlijk het, uh, het zenuwopvang Pieterburen. Die nee. is verhuisd van het plaatsje Pieterburen ja. naar Oog. Die zijn in het WEC getreden. Het WEC is eigenlijk ook een... Waar uh, staat dat voor? Zo, nou... Water... Uh, uh, ja, het gaat, om, het gaat om de Waddenzee. Oh ja, warm. Volgens mij is dat Wadden Experience Center. Ja ja, ja, ja, ja. In ieder geval een hele expositie. Ja. Uh, daar heb je ook een hele tentoonstelling over dus de, de dieren in de Waddenzee... maar de Waddenzee in zijn breedste zin. En waarom dat ook beschermd moet worden. Ja. Uh, en daar zit dus de zeehondenopvang Pieter Buren tegenwoordig ook in. Oké. Okay. Uh, we zagen allemaal uh, dode vissen uh, bij die zeehond wat, wat ik me af zat te vragen... Um, uh, Waarom dood je vissen en uh, waarom eet die zeehond niet alles gelijk op? Dat kan meerdere redenen hebben. De zeehonden die daar zitten, die zijn daar vaak wel met een reden. Uh, die hebben het in ieder geval niet zelfstandig in de natuur kunnen redden. Hmm. Door ziekte uh, of door ja, menselijk toedoen, helaas. Um, wat je vaak ziet, zeker als het wat jongere zeehonden zijn... of ze hele zieke zeehonden, die moeten echt gevoerd worden. Nou, dat, dat kan je gewoon niet met een levende vis doen. Nee, nee. want je zou een medicatie moeten geven... Uh, nou, levende vis, dat spartelt natuurlijk tegen. Het is ook niet humaan om te doen. Nee, nee. En, um, maar goed, terug naar jouw zeehondenwachters ja. gebeuren. Um, wanneer ben je ermee begonnen? Uh, nu een goede twee jaar geleden. Oké. Okay. En uh, ah. ja, ja, je bent even op cursus geweest. Hè? Ja. En, en toen uiteindelijk, wat was je eerste melding? Kan je dat nog herinneren? Even kijken. Nou, mijn eerste melding was volgens mij een zeehond bij IJmuiden. Ja. Uh, ...was verder gewoon een gezonde zeehond. Alleen dan ga je inderdaad met een heel ander uh, beeld ga je naar dat dier kijken. Hmm. Waar je normaal gesproken denkt van... ...oh leuke zeehond, hè? je wilde graag zo dicht mogelijk bij ja. in de buurt komen. Ja. Nou, het eerste wat je bij die cursus leert... ...is dat je liever de mensen zo ver mogelijk van die zeehond afhoudt. Is dat te doen? Uh, niet altijd. Nee? Zijn nou, mensen dus zo opdringerig? Uh, mensen zijn heel nieuwsgierig. Hmm. Die staan het liefste uh, bovenop. Het liefste gaan ze daarna zitten voor een foto... Laten ze hun honden eraan snuffelen. Dat meen je niet. Uh, je, je ziet de raarste dingen. Oké. Okay. Ja. Nou, en dan sta je daar alleen voor als zeehondenwachter. En dan moet ja. je die mensen dan maar weg zien te krijgen. Lukt uh, uh, ja. Ja. Ja? ja. Kan je ze overtuigen? Zeker, zeker. Ongeveer 80% van het werk van een zeehondenwachter bestaat simpelweg uit educatie. Oh. Dus dat is mensen uitleggen op het strand waar, waarom die dieren daar zijn. Uh, hoeveel afstand ze ook moeten bewaren. En wat ook de risico's zijn om zo dicht bij een zeehond te komen. Oké, okay, nou laten we het daarover hebben. Wat is de afstand? De afstand die je moet houden is ongeveer 35 meter. Oh, dat is best best, best een eindje. Ja. En dat is eigenlijk omdat wij natuurlijk te gast zijn in zijn natuurlijke leefgebied. Hmm. Dus hij moet gewoon lekker de ruimte krijgen om zijn eigen ding te kunnen doen... zonder dat wij hem gaan verstoren als mens. Ja, ja, ja. 35 meter. Um, en... Als hij zeg maar, binnen die 35 meter komt, uh, misschien wel binnen 2 meter, kan hij dan agressief reageren? Zeker, zeker. De, je hebt twee soorten zeehonden: de, de gewone zeehond en de grijze zeehond. Uh, vooral de grijze zeehond zal echt agressief reageren. En dan heb je een volwassen grijze zeehond die uh, pulkt jouw been er makkelijk af. Oh, oh, oh, oh. Zeg maar, wow. ik moet nog eten. <lacht> <avond. lacht> Pullet je beter af? Nou, ik blijf wel op 35 meter af. <lacht> dus maar uh, is dat de aard van het beestje? Dat ze, uh, en uh, dat agressief, dat is bijten, neem ik aan. Ja, waar ja, de, uh, de grijze zeehond, die uh, pakt namelijk niet alleen een visje mee als eten. Ja. Als hij denkt van, goh, ik kan even geen vis vinden, maar ik kan wel een meel pakken. Of een, oh. uh, of een bruin vis, die, die, die zal hij ook nog wel proberen te doen. Het is een opportunist, hij pakt alles. Ja, ja waar de gewone zeehond het echt gewoon lekker bij de visjes houdt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. God gaat dan heeft hij zo'n vogel met al die veren. Ze uh... dus maakten zich helemaal z'n gevoel. Nee? nee, hij, uh, hij schrok hem zo naar binnen. Ja. Jezus, jezus. Nou. Jij ja, je ziet het beeld ook voor, je. Ja. <laughs> nou ja, het is grappig. Heftig. Ik zat, ik zat uh, gisteravond nog BBC te kijken. En uh, daar waren uh, uh, leeuwen in de woestijn. En, daar, en die woestijn die grenst aan een zee. Dat is ook wel een heel bijzonder gezicht. En die leeuwen die pakten ook de zeevogels, uh, um, aalscholvers. En toen denk je, ja, nou aalscholvers is nog een redelijke vogel natuurlijk. Maar uh, zoveel vlees zal er toch ook niet aan zitten. Plus al die veren. Dus, uh, maar zo'n zo, zo grijze zeehond heeft er ook niks van. Nee, nee ze verwerken het gewoon en uh, het restafval verdwijnt vanzelf weer de zee. Ja, ja, ja, precies, <laughs> ja, precies, precies. precies. Uh, wat kom jij nou het liefste tegen, de gewone of de grijze? Het, het, het varieert. Uh, de gewone zeehonden die zijn, uh, hebben vaak wat meer een vluchtgedrag. Dus die hebben ook eigenlijk wat meer het, het, het lieve beeld van een zeehond. Ja. ja. dan kan je vaak toch net even ook als zeehonden wachten. We moeten dichterbij komen om ze te controleren of ze verder wel gezond zijn. Uh, en indien nodig ook markeren als we ze in observatie moeten nemen. Oké. Okay. Uh, maar het leuke van die zeehonden is, daar kan je ook wel wat dichterbij komen. En die staat je dan ook voornamelijk aan te kijken. Die is heel nieuwsgierig van wat ga jij dan doen? Ja, ja, ja, ja, ja. Waarbij die grijze zeehond, als ze gezond zijn. Nou, dan, dan staan ze al... vanaf 10 meter uh, staan ze op scherp. Mm. Dan draaien ze zich ook al naar je toe. Beginnen ze al naar je te grommen. Ja. Uh, maar vooral de wat jongere grijze zeehonden... die zijn daarentegen weer heel leuk om te zien. Oké, okay, oké. Okay, ja. Grappig. Nou, we gaan even naar muziek. Uh, en dan, uh, ik moet even bijkomen... van Oliveren. Ja, nou, lekker. <laughs> hè? Ongelooflijk. Nou ja, het zijn toch wel... lieve beesten, toch? In de, basis zijn, dat In de basis zijn het lieve beesten, oh, Wilde dus, beesten, hè? Wilde ja, wel wilde beesten. Daar nee. moet je gewoon rekening mee houden. Ja, en het is inderdaad ook zo, van, uh, als er ligt de zon op het strand... dan denken mensen van, oh, er is wat aan de hand met die zeehond. Maar uh, nee, gewoon lekker nee, laten zonnen. Ja, nou, daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben. Want we hebben tijd genoeg. Gere... Wel met zonnebrandcreme ja. natuurlijk, uh, uh, uh. dat zon, Oh ja, ja, ja. Ja, ja. Belangrijk. Belangrijk. be cool, relax, really and get hit, and get on my tracks. Feel like a sneak, home. and take a long ride on a blue light. You're ready, ready, ready. Raise a whole thing, all the way. Op de Zandvoorts Radio hoor je Queen en de crazy little thing called love. Nou ja, inderdaad, je zegt het, Benno, maar What? de tijd vliegt voorbij. Hè? Ja, de en, tijd vliegt voorbij. Ongelooflijk. En we zitten midden in de zeehonden natuurlijk. Ja, maar ik wil even een klein uitstapje maken met okay. Bart van den Boom. Want Bart, ik had het net over die BBC-serie, een fantastische serie, we kennen dat wel, van die, van die Engelsman van die die dat inspreekt, ik kan zijn de naam niet uitspreken maar die man, hij wordt bijna honderd, heb ik begrepen en en er kwam een witte haai voor en die witte haai, daar dat, bij jullie op de website, heeft iemand gezegd, dat is een bericht van het Hamersdagblad uit 12 mei die worden steeds vaker gezien voor de Nederlandse kust, heb jij al een grote fin boven het water gezien Bart? Nee Nee? Oh, en nee. maar je bent toch vaak op het strand, hè? Ik ben heel vaak op het strand. Ja? ja. Hoe vaak? Ik denk bijna vijf dagen in de week... dat ik wel een paar uurtjes aan het strand spendeer. Oh ja. Dus ja. Je, je bent echt wel helemaal... Uh, op school, als gezegd, lijp van het strand. Ja. Het liefste, <laughs> adem, het liefste adem ik de zee. Ja, oh ja. <laughs> ja. ja wat leuk. Ja. Maar wat vind je van zo'n bericht? Want dat heb jij natuurlijk ook gelezen. Uh, ik vind het niet spannend. Nee? Waarom Lijf? niet? Uh, als eerste, de witte haai, die eet jou niet. Die doet daar niks mee. Dat is meer een, meer een planteneter dan een planktoneter. Witte haai? Nou, het is, uh, hij eet ook zeerobben, heb ik gisteravond gezien. Uh, het kan, maar ik ben, ik ben daar echt niet bang voor. Mm. Uh, ze zijn, uh, volgens mij is er wel uh, een tijdje geleden is er eentje gezien voor de Belgische kust. Oké. Okay. Maar bij ons zitten, zijn ze voornamelijk nu via DNA-sporen aangestorven bij uh, de windmolenpark in de buurt. Oké. Okay. Want het, het sterft van de haaien in, in de Noordzee. Ja. Dus uh, er wordt een heel rijtje wordt er opgenoemd. Geflekte gladde haai, ruwe haai, doornhaai, kathaai, reuzenhaai. Is die echt zo groot, die reuzenhaai? Weet je dat eerlijk, toevallig? Eerlijk gezegd, ik heb me daar niet echt in verdiend. Oké. Okay, nee, die, de... die zitten lekker wat verder op zee. Daar heb ik geen, nee, geen omkijken naar. Ja. En uh, terug naar de, de zeehonden. Trouwens, die witte haai... die werd uh, op, in die documentaire... verjaagd door zeerobben. Dat, dat zeerobben zijn een slag... Slacht, slacht groter dan de, de grijze zeehond. Ja. Hoe groot? Uh, Ongezegd ongeveer een halve meter. Oh ongeveer ja? Een meter meter. Oh. Uh, Wat een, een, een, een, een... echt uh, flink van volume. Ja, ja, ja. ja, ja. O, En toch oh. zei je dat er eens opgegeten was, uh, Ben. Ja, ja, maar een witte haai... dat is geen kleine jongen. Nee, dat dus... Is, uh, uh, hij maar liet zich niet kennen toen uh, tegen die uh, zeerob? Uh, nee, nee, nee. ze maakten jacht. Het was een groep witte haaien, wel twaalf, die uh, echt georganiseerde ge ge jacht maken op die zeerobben. Maar die zeerobben hadden daar weer wat op gevonden. Die gingen op een gegeven moment met z'n allen achter die zeewitte haai zwemmen en joegen hem als het ware zo weer weg. En die liet zich dus intimideren, die witte haai, door die zeerobber. Nou, het is fantastisch hè, in die natuur hoe dat allemaal werkt. Hè? De natuur blijft een interessant iets. Ja, zeker, ja, 100%. zeker. 100 Wij uh, hebben een mooi stukje natuur tussen Zandvoort en uh, Noordwijk. Heb ik het over Noordvoort? Ja. Ook belangrijk voor de zeehonden, toch? Zeker, zeker. Uh, mochten we nou een zeehond ergens uh, langs de kust aantreffen... en het is eigenlijk gewoon te druk om hem daar te laten liggen... Uh, stel de zeehond is een beetje ziek aan het worden, of Je, je ziet gewoon dat hij zich niet helemaal lekker voelt. Uh, en de mensen geven hem gewoon veel te veel aandacht. Uh, wat we dan doen is we geven hem in ieder geval even een markering mee. Door middel van een spuitbusje met een gele verf. Uh, dan gaat hij even in de mand gaat hij mee. Dan brengen we hem naar het natuurreservaat in Noordvoort. En dan zetten we hem daar weer de, gewoon lekker de natuur in. Maar waarom markeer je hem dan? Dat markeren doen we eigenlijk zodat we hem in de gaten kunnen houden. Okay. We gaan, uh, je gaat in principe op het moment dat je markeert ga je een 24 uur periode in. In die 24 uur uh, zorgen dat het dier geobserveerd wordt. Om te kijken of hij uh, nou ja, blijvend zo is. Of dat hij misschien achteruit gaat qua gezondheid. Of dat hij juist aan het verbeteren is. Hoe zie je dat aan een zeehond? Um, wat je voornamelijk ziet, een gezonde zeehond die ligt een beetje in een bananenhouding. Die houdt zijn kop en zijn kont lekker omhoog. Oh ja. En die gaat lekker zijn tukje doen. Uh, waarbij een zieke zeehond voornamelijk toch ziet... dat hij wat met een bolle rug plat op het strand ligt. Oh, oké. Okay. En soms zie je hem ook hoesten... of zie je ook wat bloed rondom zijn flippers en zijn mond. Ja, dat is niet uh, goed. Nee, dan heeft hij eigenlijk last van een longworminfectie... of een andere luchtweginfectie. Uh, maar dan is het zeker van belang om in ieder geval... die 24 uur in de gaten te houden. Ja. Want eerder mag je hem ook gewoon niet opvangen <tie> volgens het akkoord. Oké. Okay. Volgens akkoord? Ja, dat is een zeehondenakkoord uh, binnen Nederland... Oh. Waardoor dus ook niet iedereen met zeehonden mag werken. Ook de dierambulance mag dat pas nadat ze een opleiding ervoor gevolgd hebben. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En, en uh, wat ik me af zat te vragen. Uh, je had het over de zeehond verplaatsen. Ja. Maar hoe, hoeveel weg zo'n beestje dan wel niet? Uh, Is dat nou, dus, uh, wel te tillen? Uh, ja, de meeste zeehonden die je verplaatst. Dat zijn vaak toch wel al de wat uh, ziekere of kleinere uh, zeehonden. Uh, maar ook dat kan zeker nog tot een kilo of 40, 50 uh, gaan. Dat bedoel ik heb je nou een volwassen grijze zeehond... Die, die verplaats je niet. Die, uh, die, die, die is gewoon tegen de 150, 200 kilo. Zo, echt is waar? Ruim, is ruim twee meter groot. Die oh. laat ik lekker liggen. Zo, ja, dat zijn wel uh, knoepers van jongens. Uh, ja. ja, ja, ja, ja. ja. En dan in zo'n zeerop is dat nog groter? Ja, ik denk dat hij zeker wel uh, hetzelfde formaat... al dan niet nog even een slagje groter is. Uh. Zo, oké, okay, oké. Okay. Oh ja. Uh, wat, wat grappig allemaal. En, maar wat doe je dan met zo'n grijze zeehond als je denkt... Well, ja, hij is ziek, we moeten moet hem toch eigenlijk wel, uh, wel gaan helpen. Um, hoe graag je zo'n dier ook wil helpen... het is natuurlijk ook een beetje de natuur. Ja, dat is waar. Dus wat je uiteindelijk kan gaan besluiten is... Viool, uh, we zorgen gewoon dat er een stuk strand wordt afgezet... waar die op dat moment ligt. Vaak als die al wat zieker zijn of ouder zijn... Uh, verplaatsen ze zich ook niet zo heel veel. Uh, dus dan kan je het beter op die manier doen... en er gewoon even regelmatig langs om te kijken hoe het gaat... Uh, dan dat je er echt mee gaat lopen slepen Ja uh, Dat is nu, sinds ik dit doe, is het één keer gebeurd Dat ze een grijze zeehond verplaatst hebben volwassen En dat is echt een behoorlijke operatie geweest Om die van het strand af te halen Ja, ja nou, een shovel van nodig denk uh, Ze hebben een uh, grote aanhanger het strand op uh, moeten halen Ze zijn met een mannetje of acht à tien zijn ze bezig geweest Om in die aanhanger te krijgen ja. uh, En het hele strand is voor een uur lang afgezet geweest Zo, maar was dat? Uh, dat was uit mijn hoofd bij, tussen Noordwijk en, uh, en Noordwijk en Houten. Hmm. Hebben ze dan zo, zeg maar een soort uh, zeil waar ze hem uh, speciaal zijn? Waar ze hem dan opleggen? Nee, hij wordt echt eigenlijk net zoals uh, met, met koeien en dergelijke. Hebben ze van die mooie plastic platen. Waarmee ze hem echt gewoon kunnen dwingen uh, richting die aanhang. Oh ja, oh, daar, daar moet dan moeten ze er doen. echt ook even wat voor verzinnen hoe ze dat uh, voor elkaar gingen. Ja. Zeker bij, zo graag, bij het graag beestje. Zeker, <laughs> ja, ja. Zeker die ja. laat zich niet zomaar... Uh... Nee, nee, dat snap ik helemaal. Nou, laten we even nog naar muziek, uh, heer Robby. Ja, mm. we hebben ook uh, in de uitzending hebben we vaak genoeg uh, Patrick van Ons gehad natuurlijk. Ja, de zingende brandweerman, ook ja. een uh, redder... En uh, ja, hij uh, heeft uh, deze uitzending ook gepromoten, zag ik uh, op Facebook. Zeker. Dus, uh, en een nieuwe single. En een, heeft, heeft hij een nieuwe single? Hij heeft een nieuwe single, Dat, ja. dat vertel je me nu. Je net ja. niet kunnen voorbereiden. Nee, hoor. dat geeft niet, maar... We uh, doen het uh, gewoon met of, Al om week. Oma oh, oh, Lipstick. Ja, lekker. Komt hoor. Patrick van ons. Oma Lipstick. Oma Lipstick. Oma Lipstick. Ze zien de picobello Ik wil het niet vertellen, maar ik doe het toch Ik doe het toch Ze heet wel honderd schoenen Vakantie op die pizza is haar ding ja, Haar laat ze blonderen En iedereen die bij haar komt, die voelt zich thuis Ze wil altijd wat leren En weet je, het is daarom dat ik zing I'm got it I'm Staat ze voor je klaar Staat ze voor je klaar Ze houdt van blije mensen Vervult het liefst haar wensen als ze kan Ze rijdt een snelle auto Staat altijd op een foto met een gulle lach Ze heeft een hart van goud Dus iedereen is stapelgek op haar I got it Ja, nog ja. steeds een lekker wijf, ziek die ongelooflijk hè. Dat was Patrick van ons en oma Lippenstift. Hoe lijkt je nieuwe single? En uh, nou? Het leven is te mooi. Het leven is te mooi. Maar we gaan binnenkort in de uitzending halen. En dan kunnen uh, we het hele verhaal rondom deze nieuwe single uh, horen. Terug naar uh, Bart van der Boom. En um, Bart, ja, uh, ik wou het. Uh, ik heb uh, foto's zag ik, uh, die jij had geplaatst over een zeehond die verstrikt was in een visnet. Oh ja. Dat, ja. Was, dat was wel uh, even heftig. Ja, dat was uit mijn hoofd. Uh, nou, tijdens een stormachtige dag vorig jaar. Ja. Uh, toen kregen we een melding van een Engelsman uh, die bij Zandvoort Zuid op het strand liep. En uh, een zeehond tegenkwam die een visnet achter zich aan aan het sleuren was. Uh, nou, ondanks het weer en ondanks dat de regels eigenlijk zijn dat je in het donker niet meer met een zeehond gaat werken. Vanwege... Oh ja, dat was ook nog zo, ja. Ja, vanwege het simpele feit dat het natuurlijk een wild dier is. En ja. dan, uh, in het donker kan je hem gewoon niet goed genoeg zien. Uh, maar wacht even hoor, je, je, je gaat daar natuurlijk niet met je mobieltje erop zitten er schijnen. Je hebt een hele auto bij je met, met ja. flinke koplampen. Ja, ja ik, ik, ik, ik bruik alleen de auto van de reddingsbrigade voor die werkzaamheden. Uh, daar zit gelukkig genoeg verlichting op om uh, het strand goed in de lichten te zetten. Ja. Uh, nou ja, die zeehond ook uiteindelijk kunnen aantreffen. En samen met behulp van de RBZ uit Noordwijk. Die zijn ook helemaal van strand, uh, vanaf Noordwijk naar onze kant gekomen. Okay. Mm. Uh, hebben we die kunnen vangen. Hebben we hem meegenomen naar het boothuis van de reddingsbrigade Bloemendaal. En hebben we hem daar uh, nou, uiteindelijk met uh, vele handjes uh, stabiel weten te krijgen om het visnet los te kunnen snijden. Want hij had er niet zoveel zin in? Uh, nee, nee, nee. Uh, dit zijn geen dieren die een halsband willen dragen. <lacht> Ook niet voor wetenschappelijk onderzoek? Nee, nee, nee, nee, ze vinden hem niet comfortabel. Hij snijdt ook echt in de huid van het dier. Ja. Uh, gelukkig hebben ze een relatief goede speklaag... waar hij in eerste instantie in zal snijden. Ja, dat is uh, een flinke diepe wond. Hè? Ik bedoel, ja. uh, de, de EHBO-meester Koen Wiegman... die zou er jaloers op zijn om daar uh, draad en naald in te zetten. Zeker, ja. zeker. Ja. Nou, nou moet ik wel zeggen dat... Uh, ondanks dat hij er ook heel diep uitzag, die wond... Ja. Uh, is dit nog goed te doen om in de natuur te laten genezen. Oké. Okay. Want dat zeewater doet eigenlijk het meeste werk. Dat verbaasde mij ook, ja. Want ja. ik bedoel, zeewater... Eh, ja, het is ontzettend zout en dat bijt die wond wel schoon. Maar verder is het toch één vieze troep allemaal. Eh. Je zou het wel zeggen, alleen voor de dieren die er leven... zit daar weer genoeg eh, aanvoedingsstoffen in. Oké. Okay. Ook om een wond te laten genezen. Ja. Nou, hoor je dat, Koen? Gewoon zeewater over alles heen gooien. <laughs> het wonder, Het wonderen. Het wonderen. Dit maar was laat, halen we olie. Laten we nog even vergeten wat ik even wil zeggen. Ja, Ruud. In, in Noordwijk heb je dus ook de EHBZ. En dat doet Kees, uh, zeehonden Kees noemen we die altijd, met Rienus. Ja. De boswachter. En die mensen kan je echt dag en nacht bellen, want ik krijg vaak meldingen. En als Bart aan het werk is, dan kan hij niet heen. Ja. En dan krijg ik meldingen dat uh, er een zeehond ligt. Nou, je hoeft maar Kees te bellen en dan gaat er heen. En uh, hij probeert de beest te helpen. En soms brengt hij hem naar Pieterburen of naar uh, stel en, ja. en uh, dat, dat zijn ook vrijwilligers die je toch even vergeten hoor. Want die doen ja, ja. zoveel voor een beestje. Ja. Zoveel liefde erin en zoveel werk. En soms moet hij wel twee keer achter elkaar rijden. Dat meen niet. Maar dat wil ja. ik toch even zeggen. 200 kezen zijn gehaald. Maar ja. hoe vaak komt het dan voor zeg maar, op jaarbasis? Uh, zo... Even kijken, nou, vorig jaar heb ik in totaal 109 meldingen gereden. 109 meldingen, ja. een heel en dat, jaar? En dat is dus uh, buiten de kantoortijden. Dus bijna twee per week. Ja. Zo. Dat ja, is, uh, en als je dan inderdaad zo'n dier die te ziek is en ook naar, eens, naar de opvang toe moet... dan ben je al gauw drie, 3,5 uur weg. Ja, ja. Voordat je dan weer terug bent. Pot, het is vanochtend. Uh, nou ja, het is toch wel een stuk rijden. Vooral voor uh, hier. Uh, het is een, een ruim uur rijden naar Stellandam. Ja, ja, ja, ja. Dat is goed voor de auto van de Rally ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Is maar ja, Ruiter, dan heb jij voorlopig geen auto. Ja, we hebben er twee, dus dat oh, is goed. Ja, ja, ja, ja. Eh, maar stel, en dan ligt het dan, waar ligt dat precies in Zuid- of Noord-Holland? dan? Um, het is Zuid-Holland. Het, het zit net op het randje uh, tussen Zuid-Holland en Zeeland in. Oké, okay, daar, die hoek. Dus uh, je, je zit in de omgeving van uh, die, die de Hellevoetsluizen, ja, ja, die Ja, ja, ja. ja. ja daar moet hij helemaal heen gebracht worden. En dan kan je ook dag en nacht terecht? Ja, in principe, overdag zijn ze gewoon geopend. En in de avonduren hebben zij ook een alarmtelefoon. Uh, zij doen ook de eerste melding naar ons toe. Als zeeonderwachter, zodat wij het strand op kunnen om te gaan controleren. En wanneer die echt naar de opvang toe moet... dan zorgen zij dat zij ook bij de opvanger bezig zijn om in ontvangst te kunnen nemen. Ja, ja, ja, ja. Maar nu hebben we het alleen over zeeonder gehad. Maar je hebt ook nog de, de dolfijnenambulance. Ja, de bruinvissen. En die voor bruinvissen komen. En die kan je ook maar bellen. En dan komen ze naar het strand en komen ze op bruinvissen. Proberen te redden, want vaak is dat moeilijk om, om op tijd bij te zijn... En als ze moeten transporteren, raak die zone van het beest in de war. Ja. En dan is het heel moeilijk om hem levend bij hun te krijgen. Maar toch lukt het zo vaak. Dat okay. zijn ook gouden mensen die, die. Ja, er zijn zoveel mensen die goede dingen doen voor de natuur. Ja, en, en, en er is geloof ik steeds meer dolfijnen en bruinvissen. Of zo. Ja, neem toe. Ja, ja, ja toe. zeker. Die ja. populatie neemt ook zeker toe. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En dat, dat merken jullie ook wel in de, de vondsten? Ja, ja, gelukkig hebben wij ze weinig op het strand. Want als ze op het strand liggen, dan is er al iets echt niet goed met het dier. Nee. Uh, maar goed, je komt ze wel ook vaak... Ja, de, de kadavers die komen je natuurlijk ook gewoon tegen. Of... Oh ja, ja. Uh, ja, niemand heeft het even leven. Uh, nee. Ah. Nee, dus uh, je merkt het wel uh, ook aan metingen, ook aan uh, onderzoeken die zo op dit moment aan het doen zijn naar uh, de populaties. Merk je wel dat die echt aan het toenemen zijn. Want hoe gaat het met zeehonden sterven? Als die een natuurlijke dood sterven... is dat dan vaak in zee of op de, de wal? Dat, dat, dat varieert. Ze kunnen in zee sterven, maar je ziet ook vaak... dat ze, net zoals de meeste dieren... gewoon een, een lekker plekje op gaan zoeken om te overlijden. Oh ja, ja. Vrij recent hebben we nog een grijze zeehond gehad... die uh, uiteindelijk bij Katwijk is overleden. Uh, maar die is wekenlang... heeft hij daar een beetje in de buurt rondgeschorven. Hmm. En is daar uiteindelijk... Uh, nou, Ingeslapen. De, de eeuwige zevenhonderd <laughs> Ja. Nog even vragen over die uh, dolfijnen. Mocht je er nou eentje aantreffen uh, op het strand, uh, waar kan je dan uh, terecht, uh, Ruud? Weet je dat? Ja. Bij Ruud. Bij. Uh, is het? sos dolfijn. S ja, maar waar is ja. okay, ook weer. Anne Polona. Ja. Oké, maar. Ik kom uit Anne Polona. Eventjes via de website of zo. Nou, een uh, dingetje tussendoor. Er was vorige keer een man bij ons op strand. Die had ook zo'n spoelde aan. En die wilde hem redden. En die ging. Uh, heb ook gebeld. En het Haam gebeld. Dat weet ik allemaal niet. Maar wat die Swiffer deed. Is om dat beest onder water te houden. Maar die op een lucht had ja. Om aan hem te houden. Ja. Dus dat beest is gewoon gestikt. Nee, of verdronken. Van verdronken, het redden van de, van de mens. En dat is wel een beetje dom. Ja, ja. En die ene dolfijn uh, die een paar jaar geleden. Uh, uh, voor de kust van Salford uh, ja, was. Vrouw ging waar, waar ze mee gingen ja, spelen. Ja. Wat een gekkigheid. Maar heel he. vroeger hebben we nog wel eens de dolfijn uit water gehaald. Toen was hier nog een Dolfirama ja. met Hoe het sweatsloot, of heette die mannen? Maar de, toen, die hebben we nog redje genoemd. Die hebben ze doen, uh, en die hebben het nog wel gered. Die is nog naar een ander... Okay. Uh, Dolfijnpark gegaan, zeg maar. Ja ja, ja, ja, ja. ja. Zeg, Ruud en Bart... mag ik jullie hartelijk danken... voor uh, drie uur fantastische radio. En Remco natuurlijk ook. Uh, de, de familie Kloek was uh, goed aanwezig. Hoeveel Kloeks zijn er eigenlijk... bij Rijksbrigade Bloemendel? Vier, vijf. Vier, vijf? Ja, vijf. Oh. ja maar het ene heeft geen Kloek... maar die is getraden. Die heeft, maar we ik hebben ik heb de vijf, ja. Oh. <laughs> ja, heel zwerm. de ja, is altijd bij verenigingen, veel uh, ja, ja, ja. families. Oh, jij ja, bent nog andere hele grote families? De... Ja, er zijn wel meer families hoor. Verzuilberg van de kampen, nou zijn helemaal wel weer van Geilswijk. En... Oh ja, oh ja. ja. Maar weet je, als je dat virus helemaal krijgt, dan ben je en Dan kom je er ja. niet meer vanaf. Okay, nou ja, we proberen het goed te verspreiden. Rob en ik hebben het radiovirus. Dat ja, is ja, het zelf... waarschijnlijk, waarschijnlijk net zo erg. Ja. Dat wil ik net zeggen. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, een mooie uitzending gemaakt uh, zo, uh, Benno. Zeker, en uh, hartelijk dank. En uh, voor jullie bijdragers allemaal. Ja, volgende en, uh, keer, maar een keer echt. Dat ja, ja dat keer. gaan we zeker doen, Ruud. Ja, dan is het weer waarschijnlijk ook heel goed. Maar nu hebben we wel fijn uh, de beelden gehad op uh, TV, ja. dankzij Remco. En uh, uiteraard ook op uh, de livestream via Rees Bigade Bloemendaal. Ja, en er uh, gaat een podcast gemaakt worden van deze radioshow, dus dat kon je straks oh, cool. allemaal terugluisteren. Niet vergeten om oh. daarnaar te luisteren. Dankjewel en uh, bedankt voor het luisteren. Fijn. Fijne zaterdagavond. Dag! Dag! En veel plezier met Fred.